Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was dit jaar opnieuw record warm in Nederland. Het was gemiddeld 11,8 graden, net zo warm als vorig jaar. Daarmee zijn 2023 en 2024 de warmste jaren sinds de metingen begonnen in 1901. Ook volgend jaar wordt het weer warm, zegt het KNMI. Die klimaatopwarming is gewoon een feit, ook in Nederland. Het is hier en een probleem van hier en nu... Of het echt weer 11,8 hoger of iets lager wordt, ja, dat kunnen we nu nog niet zeggen. Eigenlijk doet dat er ook niet zoveel toe. Het is gewoon belangrijk te beseffen, het zal een warm jaar zijn. En, en daar moeten we wereldwijd wat aan doen om die klimaatverandering te beperken. Misschien voelt het afgelopen jaar trouwens niet recordwarm. Dat kan met de zomer te maken hebben. Juli en augustus waren de enige maanden die juist iets koeler dan gemiddeld waren. Bij een heftig verkeersongeluk in Ethiopië zijn minstens 71 mensen omgekomen. Een vrachtwagen met tientallen mensen achterin miste een brug en stortte een rivier in. Er zijn een paar overlevenden. Vijf mensen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Ondanks zijn spijkerbroek mag Magnus Carlsen toch meedoen aan het WK snel schaken. Carlsen is een van de beste schakers ter wereld... maar werd afgelopen weekend uit een ander toernooi gezet... omdat hij een spijkerbroek aan had. Uit protest zou hij het WK boycotten... maar daar hebben ze de kledingregels versoepeld. Schakers mogen tijdens het toernooi nu ook een nette spijkerbroek... met een jasje erboven dragen. En als je door de Westerschelde-tunnel onderin Zeeland rijdt, hoef je vanaf vandaag niet meer te betalen. Jarenlang is er gepraat over het gratis maken van de tolweg, maar dat kon steeds niet, omdat er geen geld voor was. Dat is uiteindelijk toch gevonden. Om drie uur vanmiddag gaan alle slagbomen omhoog en hoef je dus niet meer te dokken. Deze Zeeuwse vrouw is er blij mee. Ik doe al vanaf 2003 uit de tunnel lopen, is uh, ja, de tunnel gebruiken. Ik kom van de Koewacht en ik woon uh, al 35 jaar aan de overkant. En het, uh, het doet me echt wel wat, ja. En nou, uh, ja, tolvrij vindt wel iets. Ja, doen me meer de zakken verdacht dat. De Westerschelde-tunnel wordt trouwens niet voor iedereen gratis. Vrachtverkeer moet wel blijven betalen. En dan krijg je het weer nog een grijze dag met op sommige plekken een beetje regen of motregen. Alleen in het noordwesten is er af en toe wat zon. Het wordt max 6 tot 9 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Uh, ...naar dit programma. Uh, we zijn blij dat jullie allemaal weer luisteren. En uh, wie zit hier allemaal? Ger? Uh, nou, uh, ja, ik, uh, ik ben weer ja, je bent allemaal, ja, inderdaad. Maya Kop is er om, Maya uh, voor de, de muziek techniek. en de techniek. Ja, en uh, we hebben ook... Uh, en gaat, we hebben Jelmer. Uh, Relme, Jelmer zit bij ons aan tafel. We gaan straks Jelmer praten Koper over de, en, uh, uh, weet, over de, de, de politiek. Hè? Ja, over de politiek. Maar we gaan even, even uh, het programma door. Uh, we gaan dus inderdaad praten met Jelmer Koper over het politieke jaar... Wat er met een klap uitging. Uh, Nicky Keur komt praten over de shop Spullen voor Nood. Klopt. Uh, Carina uh, uh, praat over het HDMZ gebouw hè? Dat is ja, de, de, de nieuwe tentoonstelling, zelf opgenomen ja. inderdaad. En dan hebben we nog uh, van 105 is er een uh, gesprek met Maarten Kok over de gevaren... En slachtoffers van zwaar vuurwerk. En ja, hij weet... is arts in het Spaanse ziekenhuis. In de tweede uur uh, gaan Peter Tromp en Peter Bluis... de trekking van de laatste overzetloterij doen met de hoofdprijzen. Dat is wel interessant natuurlijk. Als het goed is hebben ze ook oliebollen mee. Anders Als jullie het horen jongens, dan horen we dan... het <lacht> heel graag. <lacht> <lacht> uh, niet, on, niet onbelangrijk. Hè? Het <lacht> tv-programma Onderweg naar Liefde. Daar zit een standvoerder in, Martijn van Hoek. En daar gaat Carine mee praten. En dan hebben we als laatste. Ja, dat doet ze hier, hè? Ja, dat doet ze hier ja. in de studio, ja, ja, inderdaad. En dan ja. hebben we als laatste nog uh, Jerry Kramer over de breuk in de coalitie uh, uh, in de gemeenteraad. Uh, Jerry Kramer is van uh, Jong Zandvoort. En uh, ja, de Jong Zandvoort is eigenlijk de, de, de, de, de aanleiding geweest ja. uh, van de grote klap uh, waarmee we eruit gingen. Ja, de, de, we maar beginnen... 1 januari, hè, natuurlijk. 1 januari, ja. 1 januari, ja. Dan, ja. Uh, dan spring jij weer het water Uiteraard, in. Ja, Uiteraard, nou, nou, nou, ja. Dan ga ik wel weer uh, eventjes... Uh, <laughs> is dat op 1 januari, hè? Ja, meestal wel, ja. Oh, meestal Het ja, ja. is een nieuwjaarsdag. Maar daar Duik jij niet mee. Het is leuk met je, nee, hond, met je hondje, man. Nee, ik, ik vind duik het ook niet leuk. Mee. Nee, mijn hondje uh, gaat er nooit helemaal in. Alleen met de voetjes. Nou, jij toch ook niet? De meest... De meeste mensen daar, die gaan er tot een enkel in en dan... Ja, maar ik ga er toch niet in mijn zwembroek staan. Nou, Hou nee, op, ik niet, het uh, wordt 8, 9 graden, man. Ik ben de is grootste kou van Nederland. Is dat zo? Ja, het is verschrikkelijk. Ja, maar toch ga je dan... Swinters uh, ook, het morgens het strand ophalen... Ja, maar en ik, heb niet zo, ik, heb niet, ik heb niet zoveel uh, uh, om me heen als jij. Nee, maar nou, je hebt een hele goede jas. Uh, ja, dan vond, een jas. Dus <laughs> <laughs> maar, uh, nou, je gaat niet... Heb je het nog nooit gedaan, die zee nee nee, nee, nee, nee. Helemaal nooit in zee Ja, vroeger als kind. Ja, ik was kind ja. Ik denk de laatste 50 jaar niet meer. Nou, dat, ik heb, nee, dat zie je ook niet te zitten. Maar het is voor Stanford natuurlijk een belangrijk evenement. Zeker. Um, het twee, is ook hier begonnen, hè? Het is hier uh, een van de oudste duiken, denk ik. Ja, dat ja. denk ik wel, ja. Ja, Sandvoort is het eerste. En, ]en, nee. um, het begint om twee uur, dacht ik, hè. Uh, ja. Met de opwarming ervoor. Jaar en, uh, met, um, ja. uh, meestal met Marcel de Ja, maar uh, van die van is volgens mij nu niet bij. Nee? Dacht ik dat, nee, dacht dat hij daarmee gestopt was. Maar goed, okay. dat maakt verder niet zoveel uit. Um, maar uh, ja, ik denk dat er weer duizenden mensen op afkomen. Dat is ja, gewoon niet anders. Hè? Ja, het is ja. het, uh, wat jij zegt, een van de oudste duiken... en de grootste is denk ik in Scheveningen... Maar uh, de, de leukste is denk ik toch in Zandvoort. Dat denk ik niet? ook, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Goed, uh, we gaan uh, meteen even praten met uh, Jelmer Koper. Uh, politiek verslaggever. Goedemorgen maar, jij weet, Goedemorgen, Jelmer. Jelmer. Goedemorgen. Jij weet alles van de politiek. Ja, we weten nou. alles van de politiek. We proberen het bij te houden. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Je bent ook ja, ja. journalist bij, de, bij het Haarlands Dagblad. Zeker. Ja. Ja. En ja. daar schrijf jij regelmatig over de politiek in Zandvoort? Nou, ja, ja, zo af en toe. Af en toe, ja. Als het zo uitkomt. En dat was de afgelopen week ook het geval. Ja, goed. Uh, iedereen weet waarschijnlijk wel wat er gebeurd is in de laatste gemeenteraadsvergadering. Uh, daar uh, was een flinke discussie. Er ja, leek eigenlijk nog weinig aan de hand. Er waren hele lange. Uh, schorsingen. Schorsingen, hè? Dat, ja. dat viel wel op. Ja, nou ja, maar wat maar dacht jij anders, toen met die schorsingen? Uh, ja, eigenlijk, wat ik toen dacht. Laten we het niet hier uh, letterlijk reproduceren. Maar. Um... Laten we inderdaad even met die coalitiebreuk uh, beginnen... en dan uh, het snel ja. hebben over wat er allemaal nog meer... Uh, ja, natuurlijk. We gaan dan, het, ja, het jaar nog even want, door. dat uh, uh, nou, was vorige week dinsdag... maar eigenlijk al begin van december uh, werd duidelijk... Uh, dat het project Heijmanshof en uh, Zandvoort Noord... waar 50 woningen nu uh, worden gerealiseerd... Uh, waar de raad eerder over heeft gezegd... Het zou ook kunnen 50 tot 70 woningen. Ja, dat was zeker. zelfs een motie, volgens ja, mij om die aangenomen worden. Dat is een aangenomen motie. Uh, zeker ja. omdat het scoutingterrein er ook bij betrokken werd. Nou ja, meer ruimte. Logischerwijs in je hoofd zou dat ook meer woningen kunnen uh, opbrengen. Uh, um, maar het voorstel wat voorlag ook al begin december van de wethouder kwam toch uit op 50 woningen. Uh, nou, Jongsand en Open zeiden toen eigenlijk al meteen van uh, wij willen meer. Want. Het zijn afspraken die ja, zijn gemaakt, of duidelijke is. uitspraken ja. van de raad. Um, nou, in die commissievergadering. Ja, er werd uitgebreid over gesproken ja, in de commissie. Ja, over gesproken. Bleek eigenlijk al van. Nou, jullie vinden dit heel erg, maar uh, niemand anders is het eigenlijk met je eens. Dus ja, er komt geen ja. meerderheid. Waarschijnlijk uh, dachten die andere partijen, die zaten eigenlijk al bij het volgende project. Nou, en, en wat, zij, wat zij ook zeggen, is dat, uh, dat ze het project als geheel een mooie toevoeging ja. vinden. Want in totaal draagt Noord wel bij voor 500 van de 700 woningen. Ja. Met dit project nog erbij. Mm -hmm. En de currydecks waar natuurlijk ook uh, ja. veel uh, in de pijpleiding is. Het staat er nog niet, dat wel. Maar waarom het en, uh, 50 woningen werd, het komt mede door de participatie die is Mede gedaan. door de participatie is dan het uh, verhaal. En dan zegt uh, Jerry van, uh, ja, eigenlijk mogen die, ja, die dus mensen... die, die dat daar... gaat hij denk ik straks ook, ja, dat ook wel. uitleggen. Dat die het dat uh, gaan uitmaken. Dat er, ja. hun bezwaars ook, dat er te veel is geparticipeerd echt ja. op het aantal woningen. Ja. En uh, dat bewoners in de toekomst meer binnen de kaders uh, moeten... Ja. en dat de dan bewoner dan, alsnog ja. kan zeggen, het worden er 70. Uh, ja. Dat is hun wens, hè. even zo vertaald. Maar dat uh, liep uh, vorige week dinsdag aardig hoog op. Ja, behoorlijk, ja. Ze hebben ja. bijna een uur lang geschorst. En uh, ja. Nou ja, als je daar zit in de zaal, krijg je natuurlijk wel wat mee. Ja. Uh, maar iedereen heeft dat ook uh, kunnen lezen in de Zandvoortse Courant. Maar dacht jij toen al, van het wordt een breuk? Of de... uh, nou, uh, mensen hadden het uh, ja. vrij open. En ja, eerlijk ja, zeiden ja, dus ja, ze, ja, het is ja. afgelopen. Ja, ja, ja, en, uh, niet alleen ja. de oppositiepartijen, ook ja. gewoon coalitieprominenten. Uh, die zeiden, nou, volgens mij uh, konden ze zo aan dat we ermee stoppen. Ja. En je zag op een gegeven moment ook de burgemeester... En zelfs de griffier naar achter lopen. En toen dacht ik, ja, nou, hier is, komt uh... het. En het kwam niet. Ja, ik geen ik... toelichting gegeven op de schors. Nee, dat vond ik heel merkwaardig. Zaterdagochtend laatste we het wel. Ja. En hij ja. kwam terug, uh, Jerry Kramer. En uh, zei: van gaan we door met de vergadering. <laughs> dat werd eigenlijk niet gezegd waarom we nou gesproken Nee, was. nou ja, en dat is even dan uh, uh, het laatste over dit stukje. Dat is wat me het afgelopen jaar sowieso was opgevallen. En daarvoor was het aanzienlijk minder. Ik heb het ook een beetje bijgehouden. Dat er gemiddeld per vergadering bijna twee keer geschorst wordt. Ja, en veel. de lengte heb ik dan niet precies bijgehouden. Nee. Maar er wordt... Uh, abonnementen moet je dan even bespreken. Oh, we gaan even ja. schorsen. En ik denk... dat kan ook gewoon in de openbaarheid van de vergadering. Ja. Je kan ook gewoon zeggen... nou, hey, moet je dit niet aanpassen in je abonnement? Daar hoef je toch niet voor te schorsen, lijkt mij. Mm -hmm. Maar dat is dan... Mm -hmm. omdat wie, wie, wie bepaalt die schorsing? Dat de mogen ze zelf doen. Ja. Zelf doen en mag iedereen, mag iedereen ja. dat zeggen? Ja. Ja. En er okay. hoeft ook geen meerderheid voor te zijn. Wat wel zo is, is dat... Uh, na de schorsing, de, degene die de schorsing aanvraagt, altijd weer het woord krijgt om ja. de toelichting te geven. Maar dat gebeurt dus ook uh, ja. niet altijd. Nee. Uh, nou ja, dat uh, gebeurde afgelopen ja. jaar ook veel. Ja. En, uh, dat maar verloopt. we hadden het er in, de, in de, ons voorgesprek al even over, dat het uh, al een klein beetje rommelde. Hè, al, uh, daarvoor al. Nou, dat hoor je dan. Uh, uh, en ook nu terug in het verhaal van de afgelopen week, uh, nu ze het weer aan het lijmen zijn: hè, van hoe gaan we verder? Mm -hmm. Nou, niet lijmen met Jongs antwoord... maar hoe gaan we in ieder geval met z'n drieën verder of misschien meer. Um, dat ze het afgelopen tijd al moeilijk vonden om tot een deal te komen... Ja, en dat ja. het eigenlijk altijd op de vergadering aankwam in het openbaar... waar dan ineens ja. een partij toch een andere richting kon kiezen. Dus uh, ja, en dat, dat zag je wel. Mm -hmm. Ik zag heel veel wisselende meerderheden afgelopen jaar... Ja. Um, wat maar, ook goed is hè, op zich. Ja, zeker, maar voor een coalitie samenwerking lijkt, uh, ja. lijkt me dat niet prettig. Als je, nee, waar, je tegenover je hebt staan ja. in Nederland. Ja, maar Dank je handen. kan het natuurlijk ook positief benaderen. Want ze hebben het natuurlijk wel 2,5 jaar volgehouden. Dat is voor de stand van de politiek. Zeker. Nou ja, ik eigenlijk ook mee beginnen. Nee, van, uh, nee dat begrijp ik. Het is, ga je uh, het, is best, uh, het is best een, uh, een record. Uh, want de vorige periode moesten we doen met drie coalities. Uh, die hield, de eerste hield er toen na twee jaar mee op. Uh, dus oh, ja. deze is alsnog langer. Huh? En uh, die daarop volgend maar een jaartje. En toen hadden we nog een uh, klein jaartje tot de verkiezingen. Okay. En uh, naar die periode daarvoor uh, weet ik niet exact uh, hoe lang ze het hebben volgehouden. Maar Mag je de twee moeder, nog jaar het in die moeren vasten in ieder geval wel. Nee, ja. Ook qua nee. uh, wethouders. En dat, ja, ja, ja. Als we nou uh, terugkijken op <laughs> het politieke jaar. Uh, wat valt je verder op? Nou, uh, uh, uh, uh, uh, zometeen over het asieldossier denk ik dat dat wel echt heeft gespeeld in Zandvoort. Ja, ja. Zeker ook de positie die de gemeente daarin heeft genomen. Ja, er kwam zo'n rode uh, lijn terug steeds. Ja, ja, ja. Ja. Uh, maar ook het vertrek van twee belangrijke dingen. Het dus Holland Casino en, uh, en de Formule 1 die ja, aankondigde ja. niet meer terug te keren. Heeft uh, het veel consequenties? Nou ja, je, je merkt het toch wel aan de reacties. Dat de reactie natuurlijk eerst was, nou heel jammer dat het weggaat. Ja. Maar ook meteen wel de vraag, ja, wat komt er voor terug? Want er is ja. zijn de afgelopen jaren best wel veel dingen weggegaan uit Zandvoort. Ja. En niet meer opnieuw opgebouwd. Uh -huh. uh, wat dan wel een mooie aanvulling is, is dat natuurlijk het Circus Zandvoort is gekocht door een grotere partij. Uh -huh. uh, en die daardoor misschien wel weer een uh, leuke, floriante toekomst uh, ja. tegemoet uh, ziet. Omdat er meer geld achter, uh -huh. zit, achter zit natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, dat vond ik opvallende momenten. Uh, natuurlijk weer de Formule 1 die ook uh, druk bezocht was als evenement. Ja. Uh, maar politiek gezien zou ik het omschrijven als best wel onstuimig. En ook wel, ja, uh, vooral als we dan over dat asiel dossier hebben... maar ook andere dingen. Sander kwam ook best natuurlijk, wel heen en ja, ook weer terug. Vaak lang het was, ja, het ja. was geen rustig jaar. Nee, nee dat kun ze je wel stellen. Uh, elke vergadering ja. kwam er wel een actualiteit... of dan ja. was de realiteit weer heel anders... Uh, nou ja, om het asieldossier even af te maken. Uh, Sandford heeft daar natuurlijk best wel een bijzondere positie gekozen. Het, zeg, ja, ja. Um, En nu zit er zelfs een PVV-minister landelijk die zegt... ik kan de wet nog niet afschaffen, uh. uh, dus tot dusver uh, moet ik hem gewoon uitvoeren. Ik ga alleen de dwang niet doen. Klopt, Maar, maar wat die wel is... uit blijkt uit de cijfers, uh, en dat wordt vaak vergeten... is dat sinds dat deze wet is ingevoerd en mensen hun plannen zijn gemaakt, de gemeentes... Uh, dat er voor 88.000 mensen een plek is gevonden. 90.000, ja. 90.000 ja. uh, 90 van de 96.000... Ja, klopt. Er moeten er nog 6.000 komen, ja. Maar dat is toch hartstikke goed, ja, zeg ik alleen. Ja, dat lijkt, lijkt mij oh, ook. Maar, gewoon, dat is toch een prachtig resultaat. Waarom ja. vieren we dat ja. niet met z'n allen? Maar dat die 6.000 uh, moeten er nog dus komen. Dat is en echt en dan... een politieke prestatie, toch? Ja, dat, ja. Is, dat ja. is het ook, zeker. Maar uh, uh, uh, uh, die 6.000 moeten er nog komen... en dan de gemeenten die op dit moment nog niks doen... Die komen dan wel in beeld natuurlijk. Dat kan niet anders, toch? Nou ja, kijk. Zandvoort uh, uh, heeft een regio altijd hè, als gemeentes. En op dit onderwerp uh, praat de wethouder al langer niet meer mee. Nou, nu is de wethouder zelf ook weg. Uh, ja. Dus uh, moet het dossier overgedragen worden aan iemand anders. Uh, maar ja, Zandvoort zit met de opgave van bijna 100 asielzoekers. Ja, 9, waar je ook van ja. kan afvragen hoeveel zijn dat er. Hè. Mm -hmm. Is 100 echt veel of is dat wel te overzien? Um, maar uh, het feit is dat je, als je met de gemeentes nog steeds aan tafel zat... dus misschien dat de houding misschien wat anders was geweest... want Zandvoort greep met steun van de raad hè, overigens... elke mogelijkheid aan van oh, we wachten even af. Ja. Uh, landelijk staat er iets in het akkoord, we wachten nog even af. Uh, dat kan, maar dan is het niet gek dat de andere gemeenten... die allemaal plannen aan het maken zijn... die uh, woeste burgers in vergaderingen hebben omdat er een AZC moet komen... Maar toch doen. En dan zien ze antwoord die eigenlijk uh, geen actie onderneemt. Nee, nee weinig. Ja, dan ja. Is toch dat zal ongetwijfeld een deze maanden wel weer terugkomen, natuurlijk. Dat kan eigenlijk niet anders. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Want ja, je, je hebt inderdaad wel landelijk de wind mee. Als je het zo mag zeggen uh, dat er een minister zit die in ieder geval zegt: we leggen geen dwang op. Dus ja, dan hoef je niks ja, te doen. Ja. Je, hoeft dan, ja, je hoeft geen wet. Uh, je moet de wet natuurlijk uitvoeren... maar de handhavende uh, paragraaf in die wet ja, is dat die, er kwang wordt opgelegd. En als de ja, minister dan zegt, ja, dat ga ik niet doen. Zoek hem maar uit. Ja, ja, nee, dat is waar. Dat ja, je ja. niet gaat komen. Ja, laten we nog even terug gaan naar ja, nou, goed, want de wethouder uh, Hendricks is ook ja. opgestapt. Wat, wat betekent dat uh, voor bepaalde dossiers... die, die waarschijnlijk toch wel in nou, uh, vertragingen ja, oplopen? En uh, ik, ik sprak natuurlijk de afgelopen weken ook uh, veel mensen uit, uh, uit, de, uit de coalitie... en ook de oppositie. En sommigen zeggen toch wel... Um, kijk, het is nog maar een jaar he, tot Klopt, de verkiezingen. En maar vaak, ja. vaak die laatste maanden voor de verkiezingen... worden er geen grote besluiten meer genomen. <tossimus> of controversiële besluiten. Um, dus nog maar afwachten of dat nu wel het geval is. Want er staan best wel nog mm -hmm. dingen op de agenda. Um, ik weet het niet. Maar Sandvoort zou er ook voor kunnen kiezen. We hebben het altijd met drie wethouders gedaan. Nu hadden we er vier... Dus ja, dat laatste jaartje lukt ja, ook wel. En Jan uh, Jaak-Bloed misschien 100%, die ben ik nu voor 50%. Ja, dat zou je hem zelf moeten vragen. Ik weet niet. Ja, dat nou. begrijp ik. Nee, maar uh. het is, nee, ik, ik geef het aan, alleen maar aan als mogelijkheid. Hè. Ja, ja. Nee, ja, dat, ja misschien nodigen we wel kunnen. uit volgende, volgende week. Ja, ik, misschien e is dat ja, wel ja, leuk. Ja. Dan, ja. Of, of misschien wel bluis wel twee keer fulltime. Ja, ik weet ja. niet. Nee, ja. Ga voor 200% werken. Nou, ik heb genoeg <laughs> een bordje volgens mij. Denk het ook. Uh, andere, uh, die, oh, nog even terugkomen door die Formule 1. Want in de periferie van de Formule 1... Er kwam natuurlijk uh, Stanford biont ook veel langs. Hè. Uh, ja, de, ja de, de, zeker. Wat gaat er nu gebeuren? Want zij stoppen. Ja, nou ja, het is eigenlijk... Wie gaat nou... Uh, wie... Maar, maar wat, wat mij nou... Um, uh, de, de, de gemeente had, kon niet van uh, Stanford Beyond af, omdat er een contract was. Maar het kan wel andersom. Nou ja, uh, dat gaan ze ook nog juridisch bekijken, de gemeente Stanford Maar goed, uh, zij zijn ermee gestopt. Dat is de, gewoon het feit. Maar ja. je moet kijken wat er nou maar, gaat, kijk, gaat dit, gebeuren. Wie gaat het organiseren dan? Jij zei het racefestival. Uh, ook in dat uh, oogpunt was het een heel onrustig jaar. Want we begonnen van... nou, we gaan de organisatie uh, honderdduizenden euro's meer geven. Ja, uiteindelijk uh, hebben ze uh, dan minder moet, gekregen. Ja, er moet <laughs> kwaliteit uh, komen. Ja, ja. Uh, de, de wethouder die voor hen ging staan... Uh, zijn nek uitstak en uh, ja. best daardoor ook uh, kwetsbaar is... Uh, uh -huh geworden, hè? want hij stond eigenlijk voor de organisatie, zeg maar. Jan-Jaap, hè? Ja, terwijl hij misschien ook wel zag van nou, dit gaat niet van een leie nee, dakje, nee. zeg maar, de afgelopen jaren. Um, het toch maar door blijven gaan en tot dan inderdaad de maanden mm -hmm. voor, de, voor de Formule 1 bleek, nou, ze hadden nog geen plannen, uh, er mm -hmm. was niet genoeg geld. Uh, de sponsors uh, uh, zaten dan tegen, waarvan ik denk, dat zou kunnen, hè? want de uitleg ja. is dan er is, gebeurt al te veel, het is het hoogseizoen. En de klap op de vuurpaar was nog het onderzoeksrapport... wat dan in ja, oktober ja. naar buiten kwam, volgens mij, of september... waar dus in stond, dat het Zand zelf vond... dat ze op het verkeerde moment... <gacht> <bezig waren. laughs> ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja internet, Toen had je eigenlijk ja. al als gemeente kunnen zeggen of kunnen ja. overwegen... van als een organisatie zelf ziet dat het niet lukt... Huh. waarom ga je dan nog verder en dan is nu... De climax, dat ze ja. er zelf mee opgaan. Maar goed, uh, we hebben nu nog acht maanden... Hè, tot de komende Grand Prix. En dan heb je nog een jaar naar de andere Grand Prix. Maar je zal toch wel... Uh, ja, er zijn moeten... toch wel meer partijen ja. die dit die Ja, dit natuurlijk, ja. ja. Ik ja, bedoel, er, het is, er is... Uh, Kijk, in 2019 is dit, uh, deze Zandvoort Beyond-constructie opgezet. Ja. Ja. Uh, dat is ook bedacht door een aantal mensen. Uh, en daar is altijd mee doorgegaan. Huh. Maar ja, er worden wel meer evenementen in Zandvoort uh, mm -hmm. georganiseerd. En misschien wil je dan... een. Commerciële partijen, zoals dat nu ook is. Hè? Ja, En ja. die dat gaat doen. Ja, het is wel een stichting, dat moet ik even corrigeren. Maar mensen die er betaald voor uh -huh. om te doen. De meeste evenementen in Zandvoort zijn natuurlijk allemaal door vrijwilligers. Ja. Uh, maar ja, ik ben heel benieuwd. Ja, of het überhaupt uh, er is, want de wethouder die twijfelt eraan of dat wel gaat lukken. Want ja, inmiddels ja. is het 2 januari en dan staan we eigenlijk op dezelfde. Ja, nee, dat klopt. Ja, maar je hebt nog acht maanden, maar er uh, moet toch iemand. Uh, de, dat reuzenrad weer gaan organiseren, bijvoorbeeld. Hè? <laughs> ja, als het is niks als jou. reuzenrad er wel of niet komt. Ja, nou ja, goed, maar daad. als jullie denken van... oh god, hebben we dat reuzenrad eigenlijk gedaan? Dan dat, ja. dat kan ook niet, natuurlijk. Hè? Maar ook, ja. een ander punt wat ik nog even wilde bespreken... Ja. Even kort nog. Is P. P uit, even kort nog. P. Zuid we oh, ja. natuurlijk ook, ja, we ook, een een ook nog enorm heimel Hans, het geweest. het is echt... Vorig jaar was het... 2023 was vrij overzichtelijk. Ja. We hadden gewoon een aantal grote punten... en dat werd besproken. En ja. uh, Dit jaar hebben we dat natuurlijk ook gehad. De uh, toeristische visie ja. de krocht is eindelijk uh, verbouwen. Maar er zijn ook heel veel punten... die dit jaar vaker terugkwamen... en weer bleven ja. Ja, klopt. Op, op het dossier ja. van Martijn Hendricks. Op, tot twee keer toe is ja. er... geen verbetering aangenomen... Ja. voor de parkeerdiensten. Die zijn ja. twee keer afgeschoten. Ja. Sorry. Nee, maakt niet uit, maar het is, uh, en, dat is... Ja, dat PCI moet we uh, maar afwachten op dat overloopterrein nou, weer gebruikt kan worden. Dat is inderdaad de vraag, want... Euh, en dit komt ook wel een beetje, zeg ik dan in de afsluiting, <TON2> door de raad zelf. Ja. Yeah. Uh, daar moeten ze toch ja, wel klopt, een beetje... klopt, met uh, aanvullende eisen, klopt, ja. ja. Uh, en dat was voor mij ook een verrassing op dat moment. Ja. Want de ja. wethouder kwam toen met een voorstel. Van nou, zo zouden we het kunnen doen. Nou, uh. Dat was niet iedereen het mee eens, zelfs een meerderheid niet. Maar toen kwam de raad met een voorstel laten we een aanbestedingstraject doen met een competitie huh? waar drie partijen zich kunnen aanmelden ja, en dan ja. daar de beste. uit. Toen dacht ik, ja. als er ergens troep ligt, moet je dat toch opruimen ja, en weer oplossen. Eh, het is toch ook, niet ja. een soort wedstrijd wie dat het ja, kan. En, en als de ene het voor 5000 minder kon doen. Maar goed, uh, nou ja, dat is wel, was wel een, een belangrijk punt, vind ik. Nou ja, de hele woningbouw ja, en, en, en ja, woningbouw, bouwprojecten. Ja, en, uh, ja, veel mensen ja, zeggen ja. dat moet toch wel sneller. Maar ja. Uh, nou ja, het, het is natuurlijk. Uh, de, de verkiezingen zijn pas in uh, maart 2027, hè? Dus 26. Dat is, uh, 26, dus, uh, 26 ja, sorry, ja. We, ja. Zitten nu, uh, we gaan naar 25. We doen nog één jaar. En dat is misschien wel een mooie afsluiting, hè? Want uh, kijk, Zandenvoer hebben we dan niet besproken, maar dat was uh, ook een groot punt. En Absoluut. ik heb alweer op Facebook gezien dat ze komende januari volgens mij weer gaan inspreken. Dus dat komt. Ja, op, dat komt. Ja, ja, ja, ja, Maar ja. Uh, uh, hoe heet het? Uh, de verkiezingen komen eraan. Ja. Volgend jaar, wat afgelopen jaar dus ook wel een beetje zichtbaar werd, huh. wordt nog politieker en nog gevoeliger. Ja, en zeker. ik denk ja, nog ik meer ook. sporsingen, nog meer ja. uh, discussie. Ja. Maar ja, dan gaat het ook weer een beetje leven. Want ja, dat vind ik ook wel. Ik moet wel zeggen, kijk, de, de aantal maanden voor de verkiezingen, dan heeft iedereen het weer over politiek. En ja. Uh, ja. De, ja, ja, het, het toch Als iedereen het altijd politieke. met elkaar eens is, dan, dan hoef je niet eens een gemeenteraad te hebben. Als in het is het nooit saai. <laughs> nee, nee, nee, nee, inderdaad. Hey, jammer, we hebben Hartstikke het meestal al gesproken. Hartstikke bedankt in ieder geval. Zeker, leuk om er zijn. En een hele goede jaarwisseling. Jullie en dat, ook. Um, ja, ja. En tot volgend ja. jaar. He, en, want, dat, uh, dat, uh, uh, en dat wens ik natuurlijk ook de politici uh, thuis. Absoluut, dus ongetwijfeld zitten te luisteren. Ja, ja. Het programma, een politieke item, is dan luisteren ze. Ja, dan luisteren ze. Ze moeten nu tot het eind luisteren, want dan Jerry Kramer zit. Ja, jullie ja, kamer ja. gaat er ja. even draaien ja. Dus ik ja. uh, ben ja. hey, Hartstikke opnieuw. bedankt. Ja. We gaan een lekker muziekje draaien van uh, Maya. There has to be a reason why everyone speaks bad That reason, and it is old, oh so sad. They say she walks the streets, but that's not strictly true. She's got a right to. Run to We'll Uh, Rod Stewart met uh, Little Mist Understood bij uh, Goedemorgen's Antwoord. En uh, ja, we zijn uh, bezig met het tweede onderwerp. En dat gaat over de online prepshop van Nederland. En uh, tegenover mij zit uh, mevrouw Keur. Dat klopt, ja. Goedemorgen. En, uh, ja, en, uh, en, en jij uh, uh, hebt een, uh, een, een prepshop. Ja. Wat is een prepshop? Ja. Wat is een prepshop? Ja, een, pre een prepshop is, is een winkel uh, met spullen voor zelfredzaamheid. Mm -hmm. um, en nou, nou nemen wij het iets breder. Dus we hebben um, uh, survival spullen, um, uh, spullen voor, voor outdoor activiteiten. Uh, maar toch het stuk prepshop, mm -hmm. dat, dat preppen, uh, dat is op dit moment natuurlijk ontzettend actueel. Ja, want uh, ja, de, de, de, de, de situatie rond uh, de, de, de wereldpolitiek is natuurlijk niet alles, alleszins uh, uh, positief. Nee. En uh, de regering heeft al opgeroepen van uh, ja, haal wat in huis om eventuele calamiteiten uh, voor te zijn. Ja, ja dat, dat klopt, klopt hè? Ja, ja. Maar waar moeten we dan aan denken? Uh, ja, dat, dat, dat zijn verschillende spullen. Hè. Kijk, er, er zijn een aantal spullen wat op dit moment uh, on, ontzettend hard is gegaan. Uh, en dat, dat zijn bijvoorbeeld de noodradio's, ja. uh, de waterfilters, ja. waterzuiveringstabletten. Mm -hmm. um, maar het zijn, het zijn ook hele simpele spullen. Dus een paar flessen water in huis en uh, wat gereedschap, wat handige tools, um, wc-papier... Uh, medicijnen, dus dat, dat zijn allemaal spullen waarvan wij zeggen, ja, zorg dat dat in huis is. Ja. Um, ja en die, die volledige noodpakketten die, die verkopen wij uh, op onze webshop. Ja, ja. uh, wacht even, dan moet je me even. Uh, kan je de oh, uh, Ja, we hebben een telefoon. Oh. Daar is Hans. Nee, ik heb een beetje ongenoegs op, op jullie website ja. en uh, daar zag ik ook staan dat er veel dingen uitverkocht waren inderdaad. Ropt, ja. Ja, ja, er is uh, de afgelopen maand eigenlijk een ontzettende run geweest uh, op, ja. uh, op artikelen. En dat is aan de hand van een aantal nieuwsberichten, hè, landelijke nieuwsberichten. Ja. Ik zag in um, je blog, uh, dat begon al met uh, dat, je, dat je contant geld in huis moest hebben. Hè? Ja. Of je moest hebben. Ja, dat hebben de Nederlandse banken natuurlijk ja, ja. En toen heb je nog een mailtje naar Rutte gestuurd. Dat hij ja. een beetje, <laughs> beetje angst moest saaien. Ja, ja. <laughs> nee, maar ik kan me voorstellen dat mensen daar toch naar luisteren en uh, denken ja. van... Oh, ja, ja, ja. ja, maar dat is natuurlijk ook wel de bedoeling. Als ja, natuurlijk op dit moment zoveel mensen zijn uh, in Nederland um, uh, binnen de overheid, uh, maar ook buiten Nederland, hè? Nu, nu Mark Rutte natuurlijk bij de NAVO, die uh. aangeven zorg dat je voorbereid bent ja, op bepaalde ja, situaties. Ja, ja, ja, ja. Ja. Um, dan zou het eigenlijk heel onverstandig zijn als we niet met z'n allen ja. naar zouden luisteren. Ja. Maar Nikki, uh, je doet het niet alleen, je doet het samen met je man. Dat klopt, ja. Hij helpt me. Hij helpt je? Ja. <laughs> en, uh, uh, is, is dat uh, financieel haalbaar voor, je, voor jullie? Als... Nou, ik, ik heb een, uh, een fulltime baan uh, buiten dit, dit, dit, dit verhaal om. Okay. Uh, dus dit is begonnen als een hobby... Um, eigenlijk als we teruggaan um, uh, vonden mijn man en ik altijd survivalen leuk. Vroeger gingen we altijd naar de Belgische Ardennen. Um, en in de laatste aantal jaren is dat meer naar zelfredzaamheid toegegaan. Um, corona was er op een gegeven moment hmm. natuurlijk in de oorlog in Oekraïne. Ja. Toen waren zijn epilepsiemedicijnen niet leverbaar. Uh, de babyvoeding voor, voor onze, onze baby was toen niet leverbaar. Ja, op dat ja, moment ja, ja, ja. zijn we eigenlijk gaan nadenken: oké, okay, uh, wij willen zelf. Wat zelfredzaamheid, meer zelfredzaamheid mm -hmm. uh, um, creëren bij ons thuis. Uh, en hoe, hoe lang geleden is, is dat? Um, we begonnen zijn? En, nou, een jaar of, uh, of twee, drie geleden oh, begonnen okay. die, die, die ideeën. Ja, um, ja. En, en de webshop is nu uh, bijna een jaar dus mm. uh, online. Mm. Maar jullie hebben geen fysieke shop, hè? Wij hebben geen fysieke winkel. Nee, we hebben ons magazijn uh, creatief in een van de, van de kamers in huis. <laughs> dus er is een slaapkamer voor opgeofferd. Oké. Okay. Uh, <coughs> op het begin stond er bij ons in onze eigen slaapkamer, installatiekasten. <laughs> uh, stonden alle prepspullen bij ons uh, uh, boven. En, um, uh, <laughs> um, en nu hebben we daar een kamer voor opgeofferd. Dus we ja. hebben een magazijn aan huis. Uh, wij hebben alles. alles maar opgeofferd. hebben jullie ook een idee om uh, zeg maar een fysieke shop te. Beginnen? Nou, het zou natuurlijk ja. heel mooi zijn als wij zo groot groeien. Dat Want er staan uh, nog wel een paar winkels uh, oh, uh, vrij. Ja, lege. Ja. De, ja. pa de blokken. Ja. Pa pak je de blokken? heb je ja. in ieder geval de ruimte? Nou, ja. Kom, ja. Dan, uh, weet je wat daarin komt met de blokken? De vibra. Ja, de Bidra. vibra, ja. ja, klopt. ja. Okay. ja. Uh, maar in ieder geval, uh, je doet het alleen online. Alleen online. Op en het op moment wordt moment. steeds drukker, dat kan haast niet anders. hè? op he? dit moment steeds drukker. Ja? Ja, en dat is ontzettend leuk. Ja, natuurlijk. Ja. tuurlijk. En wat is jouw ja. dagelijkse ja, baan? Uh, ik werk in de hotelindustrie. Okay. Uh, ik zit in het management van hmm. een uh, grote hotelgroep. Dus, Oké, okay, uh, leuk. Ik reis ook regelmatig. Ja. Uh, Welke hotelgroep? Uh, ik, ik werk voor Cycles Hospitality. Dus, uh, we hebben verschillende branded hotels. Marriott, Hilton, IAG. Oké. Okay. Uh, in Europa. De UK. Ja, ja totaal leuk. iets anders. Ja, maar <laughs> heb je daar dan de tijd voor om dit allemaal nog te doen? Um, de laatste... Weken is het erg druk. Dus ja. uh, kijk, het, het is natuurlijk een, een, een online, een webshop um, loopt redelijk op zichzelf. Uh -huh. De voorraad wordt bijgehouden. Dus wat we in de avonduren en wat ik in het weekend doe, dat is uh, de nieuwe bestellingen naar ja. de leveranciers ja. uh, sturen. Uh -huh. Uh, en, en ik heb mazzel dat ik uh, af en toe hulp krijg van mijn man die een pakketje kan wegbrengen. Oh, zo behandel, uh, Want ja. wij willen natuurlijk uh, de, de pakketten zo snel ja. mogelijk. Maar krijg je uh, uit het hele land dan reacties? Uh, uit actief? het hele land? Ja, ja. Oh, ja? ja, ja zeker. Ja. En okay. we verkopen op dit moment alleen in Nederland. Uh -huh. uh, dus we hebben niet andere landen. Oh, je gaat nog internationaal over horen. Wie weet? Wie weet? <laughs> maar kom, waar, waar, ja. waar doe je de inkoop? Uh, wij doen de inkoop bij een leverancier uit Duitsland, uh, Storm, En we hebben een grote leverancier in de UK zitten. Okay. Uh, van ons uh, is dat. Dus dat, dat zijn twee grotere um, uh, leveranciers die, die bekend zijn in, in deze industrie. Ja, waar, waar, waar komt de naam PrEP vandaan? Uh, dat is Engels, hè? Dus Be prepared. Amerikaans, uh, yeah, Be prepared. Dan ja, ben je een prepper ja. voorbereid. zijn. Ja. Dus, okay. uh, dus dat, dat, he, helemaal op het begin hebben we daar een stukje over geschreven. Mm -hmm. uh, ja. Want toen dachten we natuurlijk, eh, bij het woord prepper denken veel mensen aan die gekkies in Amerika. Ja. <laughs> maar ja, dat komt nu wel heel dichtbij. Want... Ja, ja, maar preppers ja, ja, zijn ja. natuurlijk ook, of het zijn proppers, ja, bij, bij proppers. Uh, uh, discotheken. <laughs> die mensen, die, het zijn proppers, hè? <laughs> Nou ja, nou ja, dat ja, ben jij weer. Maar goed, uh, nee, preppers inderdaad. En, uh, ja, ben jij ook zelf een prepper? Was je altijd al een prepper of niet? Een beetje. Ja, een, een beetje, beetje wel. Ja, nou ja, ja, als je op survivaltochten gaat, dan, dan heb je je de zak mee zo bij. Oh, dat bijvoorbeeld ja. die ja. Maar er zijn ook grote partijen, zoals het Rode Kruis. Die hebben op hun website ook lijsten staan. Van ja. wat je En daar staat ook bijvoorbeeld een briefje met die telefo alle telefoonnummers. Uh, ja. Uh, een kopie van je, van je, van je rijbewijs bijvoorbeeld. Inderdaad. Ik noem maar wat. Dat ja, soort dingen. Reserve sleutels. Ja. Ja, ja. Hebben jullie daar ook dan een, een, zeg maar een, een lijstje bij wat je extra zou kunnen ja. doen? Ja, wij hebben volledig hè. die pakketten die stellen, wij, stellen wij samen. Uh -huh. We zijn aan het kijken voor een module op de webshop waarbij mensen zelf hun pakket kunnen uh -huh. samenstellen. Want misschien hebben ze al bepaalde spullen in huis en willen ze een, een deel van het assortiment uh -huh. aanschaffen. Uh -huh. Uh, maar er zit inderdaad een, een geplastificeerde lijst bij. Wat wij, wat wij aanraden. Dit oh, erbij nog te, bij de te doen. Ja, dat okay. zit, zit, zit, zit oh, dat altijd goed. onze noodpakketten. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, zorg dat dit in je eigen voorraadkast staat. Uh. Zorg dat dit klaar staat. Ja, maar je, jullie verkopen uh, spullen uh, zeg maar los. Je kan los een radio Correct. kopen. En, ja. en, uh, maar hebben jullie ook pakketten die je ja. in ja. één keer uh, kan aanschaffen? Ja, dat ja. hebben we, ja. Ja, dus wij. Uh, dit, dit is uh, ons huidige pakket. Wat wij een uh, uh, uh, uh, rugzak noodpakket. Um, en, en die bestaat uit een rugzak, een zaklamp, noodradio's, een multitool, uh, EHBO-kits, uh, thermische noodtekens, lichaamswarmers, uh, reinigingsdoekjes. Maar ook noodransoen, dus uh -huh. het, dat is, op dit moment wordt het ook heel veel verkocht. Ja. Um, nou geef bijvoorbeeld het Rode Kruis natuurlijk aan ja, een paar... Potten of, of blikken met bonen is ook goed. Blikwitte bonen, bonen, ja. Dat ja. kan ook, inderdaad. Witte uh, bonen en tomatensaus, nou ja, liggen, toch? Ja, inderdaad. <laughs> ja. Het, het voordeel van, uh, van dat noodransoen is dat het natuurlijk wat, wat lichter te verpakken is. Je ja. is het in een rugzak om nou met, uh, met 15 blikken met, uh, met, met bonen ja, in de rugzak je niet een rugzak te kunnen lopen. Ja. Dus, uh, nee, dus er zit, zit aardig wat in zo'n pakket. En wat kost dat? Pakket. Um, dat, dat verschilt. Hè. Dus we hebben in het verleden pakketten online gehad... met minder producten erin dat, dat tussen de 150. En, en dat gaat tot, tot de 300, 350 euro... afhankelijk okay. wat er in zo'n pakket zit. Ja. Um, dus we hebben, we hebben... Op het begin hebben we wat goedkopere pakketten gemaakt. Maar we hebben, we hebben toch gemerkt... Mm. Um, dat iedereen toch graag zo'n volledig pakket wil. Um, dus, dus we, we zijn... Hè, recent hebben wij uh, nieuwe pakketten weer samengesteld. En we hebben echt gekeken... oké, okay, wat... Wat, wat moet er echt in? Wat vinden ja, er wij ja, belangrijk? Ja, ja, ja. Um, en daar staan er nu twee van online. Um, okay. En we hebben bij onze leveranciers wat extra producten aangevraagd. En er komt ja. binnenkort een, uh, een derde uh, cargo noodpakket online. En dat okay. is echt een, een, een groot formaat waar um, ook zelfs kookgerei bij komt. Um, uh, en een gasbrandertje. Um, ja. dus dat, dat, daar zit echt, echt alles in wat je nodig hebt. Mocht, uh, en hoe lang kan je ermee doen? Uh, nou ja, kijk, zo'n noodpakket... Dit, ...dit noodpakket, daar zit geen water bij. Dus dat geven we aan. Zorg yeah. zelf dat je water erbij hebt. Uh, uh. Nou, ze, ze geven een, een liter per persoon per dag aan... Hè, ...en drie yeah. dagen. Um, dus dat, dat moeten mensen zelf um, uh, apart houden. Yeah. Er zit wel wat, wat uh, van die noodvoeding in. Um, maar wij geven wel aan... ...het is handig om je voorraadkast yeah. ook gevuld yeah. te yeah. hebben. En dat hoeft echt niet kastenvol... Maar gewoon volgens maar ja, wat de richtlijnen ik ik van de overheid ja. op dit is, is, moment zijn... Ja. Ja. Uh, maar ja, om, om de mensen toch een klein beetje gerust te stellen... die luisteren, uh, zou je wel even moeten zeggen... dat je hoopt dat ze dat niet hoeven te gebruiken. Of? Uiteraard, uiteraard. <laughs> ja. Ja. Ja. Maar dat, dat, dat, dat, is, dat spreekt natuurlijk voor zich. Kijk, het scenario van, van een oorlog... daar willen we absoluut niet aan denken. Nee, en we hopen nee. dat dat absoluut nooit bij ons in het dorp in de buurt ja. komt... Maar er zijn natuurlijk andere scenario's. Ja, ja. van elektriciteit, dat is ja. wel een heel belangrijk ja, ja, ja, We vallen. hebben ja, ja. ja. het onlangs ja. meegemaakt in de Halterstraat. Wat? Dat een dag lang geen elektriciteit ja, uh, En dan merk je wat beperkt ja, je bent. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Ja. En is, is, is water uh, beperkt houdbaar? Nou. Uh, water is beperkt houdbaar, maar als je waterzuiveringstabletten of een waterfilter in huis hebt, dan, dan ben je daarop ook voorbereid. Ja, ja, oké. Okay. Okay. Um, en we uh. zitten hier natuurlijk naast de waterleiding duinen. Ja. En, uh, we stappen op de fiets en we nemen een emergency water <laughs> ja. en Met, met zo'n waterfilter kun je dat gewoon zelf filteren, is dus uh. veilig om te drinken. Okay. Okay. Uh. Ja. Uh. Ja. Dus, uh, ja, goed hoor. Ja. En nog een keer de website, uh, Nikki. www.spullenvoornoot.nl en ja. daar ja. kan iedereen ja. zien. Uh, nou, ja. wat ik net al zei, is dus een hoop uitgekocht nu... maar dat wordt allemaal weer aangevuld, Uiteraard. neem ik aan. Ja, zeker weten. Dan, kunnen ze, nou dan kun je de prijzen zien allemaal in... Ja. en de pakketten die ja. je zo hebben. En, ja. Zandworters zijn inventief, uh, Hans. Absoluut, ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ja, ja. ja. En vooruitziend ook nog en vooruitziend, een keer. Ja, ja, absoluut. Dus daar kunnen we trots op zijn. Ja, zeker, zeker, Dank absoluut. Wel. Nou, leuk Nicky, dat je wil je nog iets uh, zeggen van uh, dat moeten um, we niet vergeten? Ja, nee, ik, ik, ik hoop dat, uh, dat, dat we zoveel mogelijk mensen bewust kunnen maken... dat het gewoon verstandig ja, is om, ja. um, om voorbereid te zijn. Ja, ja nou, begin beginnen ja. met uh, gewoon uh, water in te slaan... En, ja wat extra batterijen, ik noem wat, In maar wat. Ja. En, en dan is een mooi pakket van jullie erbij. Dat met, een, een mooie, ja. met een mooie ja. uh, Swiss de Smes bijvoorbeeld. Maar ja. Ja. Ja. Ja. alle met een kurkentrekker... Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja, dat je je wijn ja. open kan maken. Ja. En dat soort dingen. Ja. Ja. Hé, hey, Nicky, mag je hartelijk danken voor je komst. En uh, heel veel succes met jullie ja. website. hartstikke en, bedankt. En uh, maak er wat van. Ja, maak er wat van. En een goede jaarwisseling. En yes. uh, een van goed 2025. Ja. Dank je wel. We gaan weer door met muziek even. Goed, uh, we gaan door met uh, een luisteren van ja. uh, wat was het ook weer? Spe wat special boys the specials the specials, ja. Oh, specials ja oh de specials uit de 80-jaren was dit oh, ah, ja, het was dat uh, het. Uh, uh, hoe heet het heel erg populair dat uh, ska uh, ska, ja. ska, zo heet het. Uh, ja, okay. precies. van nou, klopt ja, Dat weet jij weer allemaal, ja, uh, nou, We gaan door ons, snel door met ons volgende onderwerp. We hebben uh, ja. twee onderwerpen. Hè? Uh, Carina die is uh, in het HDMZ-museum ja, geweest. Museum geweest in, en uh, heeft daar een... Uh, want daar is, daar is een museum weer... Uh, een, een expositie. Een expositie daar, bekijken, begrepen, te ja, bekijken. Ja, ja. En zij heeft gesproken met de mensen die dat... Uh, ja, we gaan, maar, uh, en daar gaan we naar luisteren. Juist. Dit is ZFM, live vanuit Zandvoort. ZFM. Goedemorgen. Daar zijn de gebroeders Muwal. Ik zie hier allemaal mooie foto's op tafel liggen. Van jullie vader natuurlijk. Want er komt een overzichtstentoonstelling hier in het HDMZ Z-gebouw. Wij zijn natuurlijk heel erg blij mee. Want zoals het in de cartoon stond, er weer licht. Maar het is veel werk, hè? Want jullie vader had nogal veel werk gemaakt. Hoeveel werken hebben jullie hier nu in de karren klaarstaan om te gaan exposeren? Uh, nou, we hebben 13 karren. En uh, <laughs> dat zijn er nogal wat. En ja. daar zitten, we denken inderdaad uh, tussen de 350 en 400 werken ingelijst. En uh, dat is alleen nog maar het ingelijste werk. Want we hebben ook nog een aantal uh, kasten met mappen. En in die mappen zitten werken die oningelijst zijn. Uh, Ingeleid zijn schilderf, schetsen, uh, studies. Tot wel duizend, denk ja. ik, ja. Hoe komt het toch dat hij zoveel werk nog heeft? Want, ja, heeft hij dan in zijn leven... Want hij is in 2015 overleden, hè? Henk Mewal, heeft hij dan in zijn leven... Nooit gedacht, ik ga mijn werk verkopen in galeries. Nou, dat heeft hij wel gedaan. Um, eigenlijk altijd al wel. Maar eigenlijk zei hij, ik schilder vooral voor mezelf. Um, en en uh, uh, hij was ook best productief, denk ik. Um, en hij was ook heel goed in bewaren. Dus, uh, dus wij, wij hebben, uh, to, toen hij overleed, uh, zijn atelier uitgeruimd... hebben we gelukkig uh, een half jaar over mogen doen, kunnen doen ongeveer. Mm -hmm. En uh, daarvan is inderdaad uh, zoveel werk terechtgekomen in die uh, dertien uh, rockcontainers, ja. En hoe zijn je op het punt gekomen van... nou, nu moet er toch maar een overzichtstentoonstelling komen... Nou, dat is een optelsom van uh, tien jaar, uh, wat het inmiddels bijna is, dat het in opslag heeft gestaan. Mm -hmm. We hebben het uh, in die tien jaar drie keer verhuisd. We zijn uh, het gaan we laten fotograferen door een goede fotograaf. Okay, uh, uh, we hebben in het begin nog wel eens een kleine expositie gedaan. Maar het, het, het, het, het, ja, het is gewoon heel jammer als het zo lang niet zichtbaar is. En omdat hier in Zandvoort uh, dit museum al een tijd leeg stond... Uh, hebben we op een gegeven moment de stoute schoenen aangetrokken... Ja. en gekeken of het mogelijk was om dit museum tijdelijk te gebruiken... om die werken te exposeren. En het is uh, gelukt. Er kwam een ja. En nu? Want we hebben net een rondje gelopen. Wat een werk is daar overal nog opgesteld. Jullie hebben echt nog wel wat werk te doen... Hoe gaan jullie de lijn uitzetten? Of uh, hoe wordt de opbouw van deze tentoonstelling? Uh, nou ja, we hebben de, in, in de grote zaal... Uh, willen we uh, laten zien uh, wat voor werken die gemaakt heeft. En ook een, een overzicht van uh, ja, misschien wel de pronkstukken, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Oh, dat is een mooi idee. Met het... De pronkstukken in het midden. Ja. En, dan, uh, de thematiek, hè? De... en de thematiek. Berg, berg en zee. Uh, waarin we het verhaal proberen te vertellen van uh, nou ja, Zandvoort aan zee... maar uh, hij is over de zee hier naartoe gekomen... dus die, die titel is uh, niet zomaar ontstaan, zullen we maar zeggen. Ja, want hij kwam van Java, toch? Ja, klopt. Uh, en, en dat vind je dus ook terug uh, in, in een van zijn... Uh, nou, misschien wel belangrijkste thema's, denk ik. Uh, zei hij ook, hè? Ik, ik laat me inspireren door mijn herinneringen, mijn jeugd... of zoals ik mijn jeugd herinner... Dat vond ik ook wel mooi. Ja? En uh, Dat proberen we je te laten zien in de grote zaal. En dan hebben we nog in de kleine zaal... een deel uh, waarin we uh, laten zien wat hij allemaal nog meer heeft gedaan. Uh, daar ook, waar ook werken komen te hangen die dan daadwerkelijk ook uh, te koop zijn. Um, en het, uh, uh, een klein stukje van, van zijn... Uh, we, misschien dat dat nog lukt... om een klein stukje van de sfeer van zijn atelier uh, te laten zien... Mooi. Maar hij was best wel gevarieerd hè, qua kunstenaar. Hij maakte uh, kunst gebaseerd op zijn uh, jeugd uh, op Java. Uh, misschien ook nog wel uh, de kijk op zijn ouders weer. Maar ook weer toen hij in Nederland kwam... en bij de uh, kunstacademie in uh, Arnhem ging studeren. En in Maastricht. Uh, toen heeft hij heel schools gewerkt. En daarna zie je ook weer later een inspiratie vanuit Van Gogh en Gauguin. Dus... Wat een talent had deze man. En uh, hoeveel, heeft hij wel, hoeveel uren spendeerde hij wel niet in zijn atelier? Hebben jullie hem als kinderen vaak niet gezien? Wist je van hij, hij is naar zijn atelier, hij is aan het werk? Ja, ik denk dat wij waren ook gewoon veel bij hem op het atelier. Dus dat, dat, dat was zijn manier van oppassen, was dat we, oh ja. dat we leuk bij hem uh, ook wat aan het tekenen waren. Of, uh, en zo hebben we ook wel echt een band met de werken die hij in die tijd gemaakt heeft ja. natuurlijk. Het atelier was ook een plek waar, uh, waar altijd s'avonds uh, gegeten werd, in de weekenden ook. Ja. Dus het was echt een tweede huis. Ja. En misschien eigenlijk wel ons, ons eerste, eerste huis. Want het was de meest constante factor van het thuis zijn. Ja. Ja. En uh, dat, uh, ja, dus dat is wel leuk, omdat dat inderdaad toch op een bepaalde manier hier uh, in het museum ook nog weer te laten zien als dat gaat lukken. Nee. Uh, Jawel, dat gaat wel lukken. Nou, dat, dat wordt is... vast heel mooi. Het is echt, het is inderdaad echt, het is echt zo. Want die, dat atelier achter de muur in Groningen... dat was eigenlijk de constante factor wat dat betreft. Vroeger als ik naar hem, naar hem toe ging... stapte ik in Groningen uit. Liep ik he, van het station, moet ik hem even bij zeggen, mm -hmm. Uit het station van de trein. En dan liep ik naar het atelier. En gek genoeg, ja, dat doe ik hier dus ook. He. Ik kom aan met de trein en dan loop ik vanaf het station naar het museum. Ja. En uh, dat die realis, op een gegeven moment was ik, ontdekte ik ineens, hé, hey, ik, ik doe eigenlijk hetzelfde. En ik zit hier weer midden in, het, in zijn werk, in zijn atelier eigenlijk. Het is het natuurlijk niet, maar zo voelt het wel. Dus dat is wel heel, maakt het extra bijzonder. Mm -hmm. ja. Zou die trots zijn als hij nu weet van, jeetje jongens, wat maken jullie er nou weer wat moois van? Zou die blij zijn? Absoluut. Ja? Ja, ja zeker. Ja. En in Arnhem is ook een prachtige muurschildering van hem. Heel groot. Ja. Is ook weer te eren van hem. Om, ook omdat er veel Molukkers in die wijk woonden. Hebben ze hem juist daar ja. een enorm zelfportret uh, op de muur gemaakt. Dat kunnen mensen opzoeken. Ja. Uh, hij is best wel onbekend. Maar ik denk na deze tentoonstelling komt er vast wel weer wat anders. Ja, absoluut. En uh, dat is ook in Arnhem uh, waarschijnlijk. Uh, tenminste, dat hopen wij dat ja. dat, dat gaat lukken. Mm -hmm. En uh, in Arnhem is uh, zeven jaar geleden een expositie geweest... van uh, verschillende uh, studenten uit Arnhem, uit, uit het verleden. En daar zijn de eerste twee werken die hij heeft geschilderd... om toegelaten te worden op die academie die zijn daar toen tentoongesteld. Die zijn ook aangekocht door het Museum Arnhem. En een van die twee werken... dus het werk voordat hij naar de academie ging feitelijk... dat is nu die grote muurschildering. Wauw. Zo, dat was Carina met uh, het HDMZ. Mooi verhaal. Uh, wij gaan verder met uh, de gevaren van, uh, uh, en slachtoffer van zwaar vuurwerk. Het is natuurlijk bijna in je... Uh, uh, uh, nee, nooit. Nee, ik doe, geen, doe niet aan vuurwerk. Bij me die... Mag uh, Hans even open? Oh ja, sorry. ja, ik heb wel uh, mensen die komen 31 december en eentje er er vuurwerk meenemen. Ja, ik, mijn, mijn, ik, uh, ik zeg, dat hoeft niet hoor. Hoeft niet. De vader van mijn schoonzoon is uh, oogchirurg. <lacht> en uh, daar heb ik verhalen ja. van gehoord. Van, ja. En dan kan je maar beter geen vuurwerk meenemen. Nou ja, daar, daar gaat het volgende onderwerp Precies. ook over. Hè. Nou, laten we even gaan luisteren. ZFM. Dit is ZFM.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 Met name het aantal oogletsels. Een derde van het aantal letsel geregistreerd door Veiligheid.nl als oogletsel. Uh, geeft in meer dan de helft van de keren geeft dat blijvende schade. Uh, dus ja, het is een hele goede vraag. Welk besef hebben we nodig om hier anders mee om te gaan? Uh, ik weet het echt niet. Maar ik sta er ook met verbazing aan de zijlijn te kijken. Ja. Uh, ik begrijp ook niet, het, met name jongeren.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 Maar zorg dat het bespreekbaar is en haal nou een beetje in de gaten wat ze onder hun bed hebben liggen. Um, en ja, geef je kinderen een bril mee. Zorg dat ze een bril hebben. Of ze hem opzetten, weet ik niet. Maar dan hebben ze in ieder geval de kans. Uh, en ja, we weten ook dat in 20% van de slachtoffers er alcohol in het spel is. Dus als degene die vuurwerk afsteekt, nou zorgt dat hij een beetje nuchter blijft. Dan zou dat denk ik ook al helpen om het zo veilig mogelijk te doen. Het blijft onveilig, maar dan heb je in ieder geval dat wat je in de hand hebt in de hand. Ja. En als omstander dus ook een bril dragen. Dat is wel echt een dringend advies. Ja, En als ik dan diep in jouw hart zou kijken... dan zou jij zeggen, maar als er aan mij ligt... over een paar jaar gewoon volledig landelijk vuurwerkverbod. Net zoals het bijvoorbeeld in Engeland doen. Georganiseerde ja. vuurwerkdingen met drones of iets. Ja, er zijn niet veel landen die dit nog steeds op deze manier doen. Nee? Ja, als, je het, als je het op een rij zet, als je erover nadenkt... Gaan we gaan allemaal veel alcohol drinken. En we hebben eigenlijk gewoon... Oorlogs, uh, oorlogs dient niet in onze handen, terwijl we alcohol hebben gedronken en minderjarig zijn. Tel me op. Het ja. is natuurlijk gewoon waanzin. Uh, Maarten Kok, heel erg bedankt voor je toelichting. Uh, en, en, en jij heel veel succes dan de komende twee weken. Dat gaat zeker lukken. En ik uh, wens... Is on